Het weer vannacht wisselen bewolkt en een kleine kans op een bui bij 4 graden. Overdag eerst zonnig, daarna weer enkele buien bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, daarom geef ik een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A16 tussen Breda en Rotterdam en op de A27 tussen Utrecht en Almere. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 It's you, I've made The